4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Crisisberaad vannacht tussen de Oekraïnse president Janukovic... en leiders van de oppositie is mislukt. Dat heeft oppositieleider Klitschko gezegd. Janukovic ging gisteravond laat in overleg met de belangrijkste oppositieleiders... om een oplossing te zoeken voor het geweld tussen politie en betogers. Klitschko zei dat hij is weggelopen toen Janukovic eiste... dat de betogers het Centrale Plein in Kiev zouden verlaten... zonder voorwaarden te stellen. Het is niet duidelijk of het overleg tussen Janukovic en de twee andere oppositieleiders nog verder ging. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft met Janukovic gebeld en hij heeft de zorgen van de VS over het geweld in Oekraïne overgebracht en aangedrongen op terughoudendheid van de politie. De Australische overheid heeft per vergissing de persoonsgegevens van 10.000 asielzoekers op internet gezet. Van de vluchtelingen was de volledige naam te zien, de nationaliteit, de datum van aankomst en met welke boot ze kwamen. Ongeveer 10.000 vluchtelingen zitten verspreid in opvangcentra in Australië zelf en op Christmas Island. De fout werd ontdekt door de krant The Guardian. Het ministerie van Immigratie heeft de fout inmiddels hersteld en onderzoekt hoe dit kon gebeuren.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 Het complex ging na de actie een tijd lang dicht. Veiligheidspersoneel kreeg opnieuw een training. Volgens de non en de twee anderen was hun inbraak... een goddelijke waarschuwing tegen kernwapens. Het weer nog vannacht enkele buien. minimumtemperatuur 5 graden. Overdag nog een bui, vooral in het westen ook zon. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Anne de Jong. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 19 februari 2014 en op deze woensdag hebben wij aandacht voor online muziekdienst Spotify. Ze willen hun bedrijf naar de beurs hebben. 200 Nederlandse vrouwen die gezondheidsklachten hebben gekregen door pip-implantaten. Ze krijgen mogelijk dit jaar nog een schadevergoeding. En hoogleraar Remco Breuker spreekt de voicemail in van onze premier Mark Rutte... omdat hij verontrustende berichten hoort uit Noord-Korea.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 Zoals elke week staan we aan het begin van nu al wakker stil bij een historische gebeurtenis die op deze datum heeft plaatsgevonden. 19 januari 2014 is de dag dat Eduard Douwers Dekker precies 127 jaar geleden is overleden. Multatuli, zoals de meeste mensen hem kennen, is misschien wel de belangrijkste man die Nederland ooit gehad heeft. Klaartje Groot is conservator van het Multatuli Museum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, voor de mensen die na de geschiedenislessen op school vergeten zijn wie Multatuli was, kunt u het nog eens uitleggen? Ja, Multatuli was een man die, nou een soort klokkenluider, uh, die de misstanden in uh, onze kolonie nederlands indië op de kaart zette. Met een nou, prachtige roman, die in de, die tijd echt baanbrekend was. Uh, dat is eigenlijk in de notendop wat, wat hij heeft gedaan. En uh, hij is daarna die, na die roman, uh, is hij nog voor allerlei andere minderheden ook opgekomen in zijn boeken, in zijn werken. En ja, op een hele... Uh, ja, moderne manier eigenlijk. Ja, nou. Hij was heel modern in zijn tijd. Ja, een van de bekendste zinnen ook uit de Nederlandse literatuur... Is de, is de openingszin uit Max Havelaar. Kent u hem nog uit uw hoofd? Ja, ja, ja zeker. Uh, nou, ik ben uh, makelaar en koffie... en ik uh, woon op Lauriere Gagno 37. Ja, wat was het nou, belang van dat boek? Uh, nou ja, hij, hij heeft echt uh, de boel wakker geschud in Nederland. Uh, hij, uh, hij, hij heeft echt een bom doen inslaan. Ze spraken in het parlement uh, over er is een rilling door het land gegaan. En uh, mensen waren, de overheid was helemaal niet blij met het boek natuurlijk. Omdat wij nogal wat winsten uit die kolonie haalden. Ze waren natuurlijk bang voor, uh, voor opstand en voor revolutie en dergelijke. Ja, want het was een aanklacht maar, he, wat hij schreef eigenlijk in ook, die roman. Mooi beschreven, een, een verhaal, maar een aanklacht. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Nee, het was echt uh, mijn man die die uh, bewustzijn wilde maken, uh, of de Nederlandse bevolking daarvan bewust wilde maken. Wij wisten daar helemaal niks van. Wij dronken hier onze, onze koffie en, uh, en onze kruiden. Uh, maar we wisten niet van de misstanden van de inwoners van Indonesië die daar uh, ja, om moesten uh, leiden eigenlijk. Die, die konden zelf niet eens een eten verbouwen. Dus... Uh, hielp het destijds? Nou, niet meteen. Wij zijn niet meteen allerlei wetten veranderd. En de Nederlandse overheid was natuurlijk helemaal niet zo uh, daarvan gediend. Uh, maar ja, op den duur. Je kunt zeggen dat hij wel echt iets in gang heeft gezet. En dat hij in de loop van de 19e eeuw toch steeds dingen veranderd zijn. Uh, ja. Ja. Naast de Max Havelaar heeft hij ook andere boeken geschreven. Um, uh, kunt u nog een paar bekende noemen die misschien ja, bij de zeker. luisteraar een belletje doen rinkelen? Ja, ja Nou, Wouter Pieterse zullen meer mensen ook wel kennen... En daarin schrijft hij over zijn jeugd, is dus min of meer autobiografisch. Het uh, gaat helemaal over het Amsterdam. Het is een hilarische of ja ironische schets van uh, bevolking, verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam, maar ook en avonturen die hij als jongetje meemaakt. En hij schetst zich daar al als een soort held, eigenlijk die voor de nou ja, voor de armen opkomt. Of voor de voor de minder bedeelden. Zeg maar. uh, ja, hij, hij, hij, hij ziet zich dan wel als een soort, als een soort held. Ja, ja. Ja. Was dat ook een held? Wat was het voor man? Ja, nou, hij, uh, hij noemt zich ook zo, omdat hij zegt, ja, ik, ik, enerzijds omdat ik zo moest lijden, omdat, omdat ik anderen zag lijden. Uh, nou ja, dat die, die javanen aanvankelijk, maar later ook de, de arbeiders en uh, nou ja, de vrouwen die onderdrukt werden in de 19e eeuw nog. Uh, dus hij, en hij moest zelf ook lijden, omdat hij ontslag had genomen in Nederlands-Indië als ambtenaar. Ja, en... en uh, het is vandaag precies 127 jaar geleden dat Eduard Douwes dekker overleed. Um, ja. Hoe is hij eigenlijk overleden? Ja, uh, nou, op, op, zijn, op zijn sofa in uh, Niederingenheim, vlakbij de Mainz in Duitsland. En uh, ja, ze weten niet precies wat hij had, maar iets misschien astmatisch. Hij had wat aan zijn luchtwegen en ze, in, in die tijd wisten ze dus natuurlijk niet zoveel nog ervan af. Uh, maar zoiets moet het geweest zijn. Ja. Ja. Was hij toen een gefortuneerd man? Uh, nou, niet direct. Nee, nee, hij heeft eigenlijk zijn hele leven heeft hij geldproblemen gehad. Uh, ja, deels uh, qua het de weer dat hij echt alles uh, uitgaf. Uh, en en uh, nou, het was ook wel echt zo. Hij was gokverslaafd, notabene. Dat is een beetje zijn donkere kant. En uh, hij gaf ook graag geld uit aan, aan allerlei dingen... Uh, maar aan de andere kant, hij kreeg wel weer veel. Dus hij woonde in, bijvoorbeeld in een villa die hij cadeau had gekregen van een mecenas. En uh, hij, uh, hij kreeg, had zijn bureau cadeau gekregen, zijn pendule. Dus uh, ja, hij, hij kon zich ook in die zin wel een rijk man noemen, omdat hij allerlei sympathisanten om zich heen had die hem steunden. Ja. Uh, ook nog zelfs een soort crowdfunding aan van de letteren heeft hij gehad. Hoe uh. vrienden allemaal geld gingen werven. Ja. ja, moderne mannen ook nog. Uh, uh, uh, uh, nou bent u conserva uh, conservator bij het Multatuli Museum. Uh, ja. uh, uh, neem ons eens dus even mee, wat is er te zien? Uh, nou, we hebben, beneden zijn we het over Max Haver aan het aan herinrichten. Um, en ben, boven op de eerste verdieping hebben we in ieder geval zijn meubels. En uh, nou, we hebben zijn dus sofa waar hij echt op overleden is. Ja. is. Allemaal origineel spul. Mag je er, en, er ook nog zitten of niet? Uh, nee, dat, uh, dat doen we niet. Nee. Nee. En, uh, nou, we hebben natuurlijk zijn urn. Hij is ook de eerste gecremeerde Nederlander. Hij was op een heleboel gebieden we zijn een tijd ver vooruit. Dus ook uh, op dat gebied. En uh, nou, we hebben ook echt alle edities. Hij is natuurlijk over de hele wereld vertaald. Dus we hebben, nou, je kunt ook bij ons alle mooie oude edities vertalingen inzien van Max Havelaar, maar ook van andere werken. Uh, ja, we zijn echt uh, het documentatiecentrum ook uh, van Multituli. Ja, en dus ook perfect in staat om met ons nog één keer terug te gaan naar uh, de sterfdatum. 19 januari um, 127 jaar geleden dat Multatuli Eduard Douwes Dekker overleed. En nog altijd van belang. Dank u wel voor uw uitleg. Klaartje Groot van het Multitule Multatuli Museum. Het is even een uh, tongbreker wat dat betreft. Uh, de kranten die zijn inmiddels ook alweer binnen. We nemen ze zo meteen met u door. Maar eerst deze plaat van National Sea of Love. Love van de National bij Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over Spotify. De muziekdienst wil namelijk naar de beurs. Nu alvast een weetje. Het bedrijf komt uit Zweden. Wist ja, ik helemaal niet. Wist ik ook niet. Uh, 12 minuten over 4 op Radio 1. Het is nog vroeg, dus deze woensdagmorgen. Maar de kranten die zijn inmiddels alweer onderweg naar uw brievenbus of de kiosk. En wij hebben ze op tafel liggen. Vera Simons, goedemorgen. Je hebt ze al doorgenomen. Ja, klopt. Goedemorgen. Een toeslagpuinhoop voor jonge ouder is in de Telegraaf te lezen. Ouders die van kinderopvang veranderen... blijken vaak onterecht tweemaal toeslag te krijgen. En daardoor kunnen zij een flinke naheffing verwachten... van de Belastingdienst. Lek in commissie stiekem splijt de Kamer, schrijft Volkskrant. Diederik Samson suggereerde de afgelopen dagen... dat Plasterk, de fractievoorzitter, al in december... in de zogenoemde commissie stiekem geïnformeerd had... over de afluisterpraktijken waarbij Nederland dus betrokken was. En Dagblad komt met Jorrit Bergsma had bijna voor Kazachstan geschaatst. Zelf zegt hij nooit officieel te zijn overgestapt of maar een ander paspoort te hebben aangeschaft. Maar uit documenten van de krant blijkt echt, blijkt echt het tegendeel. Na omvangrijke boekhoudfraude in Polen en Duitsland... is de Nederlandse bouwgigant en installateur Imtec opnieuw in opspraak geraakt. Dat schrijft De Telegraaf vanochtend. Directeuren van een dochteronderneming van het bedrijf... zouden een Zwitserse ambtenaar hebben omgekocht... om zo de plaatselijke overheid voor miljoenen te kunnen oplichten. Het het is niet de eerste keer dat het bouwconcern uit Gouda in opspraak komt. Vorig jaar zagen beleggers meer dan een miljard euro aan beurswaarde verdampen... door een gigantische boekhoudfraude in Polen en Duitsland. En bellen met een spionagevrije app en telefoon... dat moet binnenkort mogelijk zijn, zo is in een Volkskrant vandaag te lezen. KPN gaat namelijk een nieuwe telefoondienst aanbieden... die bijna niet af te luisteren is. Het bedrijf Silent Circle komt behalve met deze app binnenkort ook met een spionagevrije smartphone op de markt. En KPN bevestigt de samenwerking met dat bedrijf. In eerste instantie zal het de apps van het bedrijf gaan verkopen, die het telefoon, sms- en e-mailverkeer op al bestaande telefoons versleutelen. Volgens bronnen zal KPN de Blackbone ook zelf gaan verkopen. De telefoon is de eerste smartphone die speciaal bedoeld is om te ontkomen aan de NSA en andere inlichtingdiensten. Dat en meer in de Ochtendkranten. Dankjewel, Viren Simons. De online muziekdienst Spotify wil mogelijk naar de beurs in 2015. Het Zweedse bedrijf zou een financieel expert zoeken om de beursgang voor te bereiden. Ja, Spotify is niet het enige internetbedrijf dat wel oren heeft naar de wereld van het snelle geld. We bespreken het met financieel expert Jan Castellijns. Goedenacht. Hi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, Twitter heeft de beursgang uh, geen windeieren gelegd. Uh, maar met Facebook ging het ook niet lekker in het begin. Is het wel een goed idee van Spotify? Ja, het is op zich een prima idee. Ja. Spotify is... Wel nog een vrij klein bedrijf. Het heeft uh, op dit moment ongeveer een waarde van 4 miljard. Uh, als we Facebook pakken, dat heeft uh, een waarde van, uh, van 170 miljard dollar. Dus dat is een stukje groter. Ja. En is dit niet de open sollicitatie van Jan Kastelijns om als financieel expert ingehuurd te worden... om de beursgang voor te bereiden voor Spotify? Nou, ik hou me bij... Uh bij iets kleinere dingen nog uh, voorlopig. Ja, uh, waarom wij hier echt uh, over willen praten... is dat wij het gek vinden dat het bedrijf nog nooit winst heeft gemaakt. Um, is dat dan wel een goede basis voor een beursgang? Uh, het kan zeker een goede basis zijn. Uh, het begin van een beursgang is natuurlijk altijd... Uh, de essentie is kapitaal ophalen... en met kapitaal weer verder groeien. En een bedrijf dat geen winst maakt... dat, uh, dat kan uh, blijkbaar nog kapitaal gebruiken om verder te groeien. Maar uiteindelijk wel uh, winst te gaan maken. Dus uh, dat zal uh, een van de belangrijkste doelen zijn, om met het uh, ophalen van kapitaal te zorgen dat er winstgevendheid ontstaat. Ja, maar ik kan me van de andere kant voorstellen dat je als belegger denkt, ik ga pas investeren in een bedrijf als het winst maakt. Dat klopt, maar beleggers zijn optimistisch en, uh, en zien in een bedrijf met, uh, ja, met, met veel leden toch uh, mogelijkheden dat het uh, op een of andere manier winst gaat maken. Ja, het bedrijf zou natuurlijk wel 4 miljard dollar waard zijn inmiddels. Wat zegt die waarde straks op de beurs? Die waarde zegt, uh, zegt niet zo heel erg veel. Het ligt aan hoeveel aandelen er uitgegeven worden. En dat bepaalt dan de, ja, de waarde van een aandeel. Ja, ja, ja maar de uh, totale waarde van de aandelen? Uh, uh, ik bedoel, uh, uh, is, is het denkbaar dat, uh, dat Spotify heel snel in de lift komt zitten na een beursgang? Er waren op dit uh, moment uh, nog niet zoveel hoofd te dus zeggen dat uh, je ja, <tieft> moet zien hoeveel interesse er is. Um, bij Facebook waren de verwachtingen in het begin uh, veel te hoog en dat zorgde daarna voor een dalende aandelenkoers, wat uiteindelijk alweer goed is gekomen. Hm. Maar we zullen moeten zien op het moment dat het naar de beurs gaat, uh, ja, hoe groot het enthousiasme is. En uh, ja, pas dan kunnen we zeggen wat het aandeel gaat doen uh, naar de beursgang. Maar er kunnen we wel spreken van een soort um, trend misschien wel? Van de, nou ja, de, de internetbedrijven die groot zijn geworden doordat ze veel gebruikt worden. Sociale media, Spotify, Facebook, Twitter. En die dan denken, nu gaan we geld verdienen en dus gaan we naar de beurs toe. De, de beurs is op dit moment weer aardig opgelopen. En uh, je ziet dat op het moment dat de beurskoers hoog staan ook veel bedrijven... Het interessant vindt om naar de beurs te gaan. Op het moment dat de, de beurskoers in een dalende trend zijn. Dan zul je ook zien dat er veel minder bedrijven naar de beurs gaan. Omdat er minder animal onder beleggers is. Maar maakt het voor... heeft vooral ook met de, met de tijd te maken van... Uh... Ja, van de beurskoers op dit moment. Ja, maar maakt het voor de um, beleggers dan nog uit... dat in plaats van dat ze in concrete uh, dingen investeren... zoals, uh, nou, ik zeg maar wat, bij uh, DSM en in, uh, in, in bij Chemiepak... In, in, in praktische materialen in plaats van in Facebook... wat eigenlijk alleen maar nulletjes en eentjes in, in de lucht zwevende dingen zijn? Ja, ook ja. dat zie je op het moment dat het uh, goed gaat naar de economie. Dan... Uh, dan, dan, dan dan stijgt stijgen interesse in bedrijven met een, uh, met een hoge groeifactor. En uh, dit soort technische bedrijven, dat heeft een hoge groeiverwachting. Mm. En uh, ja, dat, dat krijgt dan ook uh, meer, uh, meer gewicht onder beleggers. Mm. Die durven meer risico's te nemen in, in dit soort tijden. Maar dat er niet echt iets praktisch gemaakt wordt, uh, dat maakt dan beleggers opeens niet meer uit. Het is alleen het idee dat je koopt natuurlijk. Je koopt het idee van Facebook. Um, precies. Ja. Het, het, het, mensen hebben bepaalde verwachtingen bij een aandeel en, en, en de verwachtingen zijn hoog in een markt ja. in een gezonde markt met economische groei. Maar zou jij mensen adviseren om om in dit soort bedrijven dan echt ook uh, aandelen te kopen? Uh, op dit moment niet meer. Ik vind, ik vind Facebook uh, al veel te duur. Ja. Uh, Twitter is ook vrij. Uh, de koers van Twitter is ook hard opgelopen. Uh, Twitter maakt overigens nog geen uh, winst, wat Facebook wel doet. Uh, ja. Ik zou er even van blijven op dit moment. To, en, uh, toch nog even vanaf uh, Toch voor wat concreter gaan. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, we hebben veel nieuwe, jonge internetbedrijven tegenwoordig. En veel worden succesvol. Uh, uh, uh, wat, wat, waar moeten zij rekening mee houden als ze een beursgang overwegen? Um, ja, op, op dit moment uh, niet zo heel erg veel. Want, want uh, de, de koersen gaan, uh, gaan goed. En uh, beleggers hebben er zin in, dus uh, ja, wie op dit moment naar de beurs gaat, die uh, doet het op het goede moment. Uh, gebeurt dat over een jaar en, en, en storten de aandelen destijds in, waar de kans niet zo heel erg groot is op dit moment. Maar mochten de, de marktomstandigheden veranderen, dan, dan zullen ook de omstandigheden naar de beurs gaan veranderen. Op dit moment uh, uh, zijn beleggers vrij optimistisch, dus kan niet zo heel veel verkeerd gaan, voor een beursgang. Nee, uh, uh, uh, Nou hoor ik ook uh, uh, dat het de laatste tijd vooral een tijd is van speculanten. Stel Spotify gaat naar de beurs, moeten we daar dan ook rekening mee houden... dat die koers snel een vlucht neemt door die speculanten? Dat zou uh, goed mogelijk zijn. Ik, ik, ik vind Spotify zelf geen, uh, geen interessante belegging... omdat het, zoals gezegd, ook geen, uh, geen winst maakt. En ik vind het uh, ook niet een heel spectaculair iets. Ja. Het, uh, ja, het is muziek... Uh, maar het is geen spectaculaire uitvinding uh, of, uh, of een technologie die heel erg veelbelovend is. Nee. Uh, daar geloof ik meer in. En een bedrijf wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, dat is de, de, de vijfde grootste website ter wereld. Mm -hmm. Dat is de Chinese zoekmachine Baidu. Ja. En daar is ook een, een beursnotering van. En dat bedrijf is de afgelopen tijd um, wat gedaald op de, op de aandelenbeurzen. En, daar geloof ik in. China is natuurlijk een hele grote groeimarkt. Ja, met, en, met, uh, met natuurlijk dan ook uh, uh, zeg maar een soort van uh, de Google van het Oosten. Hey, uh, uh, uh, uh, Jan, tot slot, uh, uh, uh, op welke manier luister jij eigenlijk naar muziek? Ik luister niet uh, via Spotify niet? Nou, niet, niet, niet via Spotify, die indruk kreeg ik nee. al. Jan <laughs> Kastelijn. Ik, ik, ik ga niet zeggen hoe ik het doe, want dan krijg ik misschien wat mensen Dank maar... uh, okay. <laughs> Dankjewel. Uh, okay. Dankjewel Jan en een hele mooie dankjewel. dag. Oké, okay. doei. Hoi. Hoi. De beste manier van radio luisteren is net, Of ne, muziek luisteren is natuurlijk via de radio. Ja. Uh, Fleetwood Mac, nu op Radio 1. Dit was hun enige nummer 1 hit in Amerika. En in Nederland kwamen ze tot welk nummer, denk je? Uh, ik gok op 7. 8. Ah, bijna. Dit is Dreams. and what you love Ik vind het altijd zo fijn dat als je op dit tijdstip radio maakt, dan heb je het gevoel... Dat je af en toe iemands wekker radio bent. En wat lijkt me dan lekker om dan met dit nummer dan iemand wakker te maken. Ja, dat hebben we gewoon net gedaan Martijn. Denk ik dat je dan ook weer in slaap kunt vallen met zo'n nummer. Ja, oh. nou, toch lekker begin van je dag. Uh, uh, 200 vrouwen, exact 200 vrouwen, hebben zich bij advocatenkantoor SAP gemeld. Omdat ze zogeheten pipimplantaten hebben gekregen. De borstprotheses kunnen volgens de inspectie voor de vo uh, gezondheidszorg schuren en lekken. Nederlandse vrouwen die schade hebben ondervonden van de borstimplantaten... krijgen mogelijk dit jaar nog... Een schadevergoeding. SAP-advocate June van Oers, die houdt zich bezig met de zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. 200 in totaal hebben zich bij u gemeld. Maar het gaat volgens mij om uh, meer mensen die deze implantaten gekregen hebben. Hè? Ja, dat klopt. Um, volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zou het in Nederland in totaal gaan om uh, tussen de 1000 en 1400 vrouwen. Ja, en uh, wat zijn de gevaren die zij uh, op dit moment uh, hebben? De precieze gevolgen voor de gezondheid die zijn nog niet bekend. Daar zijn verschillende onderzoeksresultaten over verschenen in de afgelopen jaren. Maar klachten die heel veel voorkomen bij vrouwen... dat zijn uh, gefrisklachten, spierpijn, ademhalingsklachten... Uh, zelfs uitvalsverschijnselen, uh, huidklachten en auto-immuunziekten. Dat zijn heel veel gehoorde klachten. Ja, Dus uh, je zou denken, als er een scheurt, dan is het vooral... Uh, de borst die natuurlijk uh, uh, verzakt. Maar het gaat om veel meer klachten. Hè? Uh, uh, uh, dingen die eigenlijk misschien niet 1, 2, 3 uh, daarmee. Uh, uh, die bij je te binnen schieten. als je denkt aan een gescheurd borstimplantaat. Ja, maar uh, zeker ook misvormde borsten. dat is natuurlijk wel ja, is iets wat ook bij heel veel vrouwen voorkomt. Ja, ja. Ja. Uh, nou kunt u geen claim meer indienen tegen Pip. Hè? Dat bedrijf bestaat niet meer. Uh, uh, uh, wat gaat u dan doen? Het, is, uh, het gaat om een procedure tegen het keuringsbedrijf Tuverijnland. En uh, Tuverijnland, dat is het bedrijf dat door PIP werd uh, ingeschakeld om een CE-keurmerk toe te kennen aan de producten. Ja. En dat CE-keurmerk is nodig voor verspreiding op de Europese markt. En uh, de Franse rechtbank die heeft nu geoordeeld dat Tuverijnland haar werk niet goed heeft gedaan, omdat die dus ten onrechte dat keurmerk hebben verstrekt. Ja, uh, hoe zit dat? Hebben ze onzorgvuldig gewerkt? Um, nou, ze hebben eigenlijk uh, onvoldoende controle uitgevoerd of die implantaten ook werkelijk veilig waren. Want, zoals we nu weten, is er met die implantaten gerotzooid in de fabriek. Um, die implantaten die scheuren en lekken te gemakkelijk. En daar is een product in gebruikt wat uh, niet goedgekeurd is voor, uh, uh, om in het lichaam te brengen. En Tuf Rijnland heeft daarop dus onvoldoende controle uitgeoefend. Ja, nou uh, is er in Frankrijk dus al een, een precedent geschapen. De Franse rechter heeft er al over geoordeeld. Lijkt me kat in bakkie voor u. Uh, nou het is, uh, er moet wel nog een procedure aan vooraf gaan. Um, per vrouw moet bekeken worden of ze die implantaten ook hebben gehad. En of ze daardoor ook schade hebben geleden. Um, dus daar gaat nog wel uh, een procedure aan vooraf. Ja. Ja. Uh, wanneer denkt u uh, die zaken te kunnen aanspannen? Um, wij hopen in de eerste helft van dit jaar een eerste stap te kunnen maken richting de Franse rechtbank. En dan zijn we afhankelijk van, um, van de Franse rechtbank voor een volgende ook uh, goed door te gaan met de procedure. En, uh, maar op dit moment kunnen vrouwen zich zeker nog aanmelden bij ja, ons. Ja, en dan hebben we het over een schadevergoeding. Uh, over wat voor bedragen hebben we het dan? De Franse rechtbank die heeft in november van 2013, afgelopen jaar dus... Het bedrag van 3000 euro als voorschot bepaalt voor alle vrouwen die al betrokken waren bij de procedure. Een voorschot? Een voorschot op de schade en dan uh, verder moet er bekeken worden per vrouw of de schade die zij geleden hebben nog hoger uitkomt dan dat bedrag. Ja, de zaak speelt al lang in Frankrijk. Zijn we er in Nederland nou echt pas nu achtergekomen dat die problemen ook in ons land spelen? Nee, dat weten we natuurlijk al langer. En als letselschadeadvocaat ga je eigenlijk, als er iemand schade heeft geleden, dan wil je die persoon helpen. Dan ga je kijken, nou, waar kan ik die schade verhalen? En in dit geval uh, zat je natuurlijk toch met het probleem dat zowel de fabrikant als de leverancier failliet waren. En die procedure uh, tegen TÜV Rijnland, die is dus uh, ja, tot een beslissing gekomen afgelopen november. Ja. En dat maakt nu de weg mogelijk voor Nederlandse vrouwen om, uh, om dat pad ook te bewandelen. Precies, u had ze al op de radar. Wat zegt u? U had ze al op de radar. Uh, ja, je weet dat die mogelijkheid er is, maar uh, dat neemt niet weg dat het een hele positieve uitspraak is van de Franse rechtbank mm -hmm. uh, die vrouwen nu uh, zouden kunnen benutten. Ja, we hopen in ieder geval met u mee, advocaat June van de Oers van Advocatenkantoor SAP. Bedankt voor uw toelichting en een uh, hele fijne dag. Geen dank, hetzelfde. Het Nieuwsminuut. Een minuut overal, vijf alweer. Vera Simons, goedemorgen. Goedemorgen. De man die gisteren is aangehouden vanwege de moord op vier personen in de buurt van Annecy... zou een politieagent zijn geweest. De 48-jarige 48 verdachte zou om onbekende reden zijn ontslagen, volgens Franse media. In 2012 werden de lichamen van een Brits echtpaar en de moeder van de echtgenoot in een auto gevonden. Een Franse fietser die toevallig voorbij reed, werd ook vermoord. Twee dochters van het echtpaar overleefden het drama. De politie kwam de man op het spoor nadat uit telefoongegevens bleek... dat hij ten tijde van de moord in de buurt was van het plaatselict. Tijdens een huiszoeking bij de man zouden veel wapens in beslag zijn genomen. Maar het moordwapen is vooralsnog niet gevonden, als dus de Franse media. Een veroordeelde Irak-soldaat is afgelopen weekend dood aangetroffen in zijn cel. Hij heeft zich naar alle waarschijnlijkheid opgehangen. De soldaat heeft samen met vier andere soldaten in 2006... een 14-jarig meisje verkracht en vermoord. De Amerikaanse soldaat, de 28-jarige Stephen Dale Green... zat in de extra beveiligde staatsgevangenis in Arizona. De onderzoekers gaan uit van zelfdoding. De kring kreeg in 2009 levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Ook de andere soldaten zijn veroordeeld. Drie hebben schuld bekend. De soldaten kregen straffen variërend van 5 tot 100 jaar cel. En boekwinkels van Polaren gaan vandaag weer open. Ze waren sinds eind januari gesloten omdat het bedrijf in financiële moeilijkheden was geraakt. Polare bedient ongeveer 10% van de Nederlandse markt en het concern heeft een schuld van 21 miljoen euro. De boekwinkels worden per vesting of per groepen vestigingen verkocht. En in de tussentijd kunnen boekenliefhebbers weer terecht in de 20 vestigingen in Nederland... waaronder in de vier grote steden Eindhoven, Groningen en Maastricht. Tot zover. Goedemorgen. Vandaag valt er van tijd tot tijd wat regen. In het noordwesten van het land schijnt zo nu en dan ook de zon en blijft het droog. De temperatuur die stijgt tot een graad of 10 bij een matige west- tot zuidwestelijke wind. En vanavond en vannacht klaart het op en dalte temperatuur tot een graad of 4... Morgen wederom een afwisseling van wolkenvelden en regen. De temperatuur die stijgt tot een graad of 6 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook de vrijdag en het weekend blijven wisselvallig en te zacht voor de tijd van het jaar met gemiddeld een graad of 11. Het minuutje. En dat was natuurlijk Stijn van Antwerpen, onze weerman. Met het weer van vandaag is toch handig om te weten: zo rond half 5 was je op bent gestaan. En uh, zometeen nieuw wakker gaan we een ontbijtje houden. Nou, wij niet. Dat is onze verslaggever, Jurgen. En jij hebt er al een koek bij. Uh, ja, ik heb ik net een koek op, ja. Dat is en, lekker. We, maar we gaan mijn hart een beetje ophalen. Want we gaan naar de wereldrecordhouder Virol Jeppe, ah, ja, is hij bent, geweest. Jij bent Fries? Ja. En mijn, mijn neef doet deze sport ook. Oh, zo meteen alles daarover. is ja. Elbo. Leuk. Prettige manier om uh, oh, de woensdagochtend so door mooi. te komen. Elbow and one day like this. We tracteren u op de volledige 6,5 minuut van die ja, plaat. Dus je ja. kan wel een, een single versie draaien. Maar je kan ook gewoon een keer helemaal zoals hij hoort. En zo hoort hij. Zo hoort hij. Tijd voor een bruine boterham met hagelslag in het ontbijtje. Met ontbijt onze verslaggever Jurgen Scholtens. Elke week bij een bekende Nederlander. Al twee weken domineren de friezen de schaatsbaan van Sochi. Maar de friezen hebben naast schaatsers ook andere topsporters. Deze week schuift onze Jurgen aan bij de wereldrecordhouder Viril Jeppe. En dat is Bart Helmold. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Heb je een beetje lekker geslapen, Bart? Ik wel, ja, ja. Zelfs uitgeslapen tot een uur of zeven. Dus, ja. wat, uh, wat ontbijt een uh, vierjappen normaal? Havermout. Ik moet een beetje mijn kilo's denken, dus ik probeer morgens een beetje gezond op te starten. Ik kan een beetje op gewicht blijven. Laten we bij het begin beginnen. Ik ben een Vries, uh, jij bent een Vries, wij weten allebei uh, wat vierjappen is. Ik denk dat heel veel Hollanders dat niet weten. De makkelijkste bewoording is het polstuk verspringen. We kennen vanuit de atletiek polstok hoog springen en wij doen polstuk verspringen. We lopen naar ongeveer 30 meter aan, sprinten zo snel mogelijk naar een stok, springen erin, klimmen omhoog en springen met Stokken van 13 meter ongeveer. Dus klimmen, klimmen een meter of 10 omhoog en springen dan uit. En dan spring je rond de 20, 21 meter. Dat record van jou, dat, dat is een wereldrecord hè? Ja, de Japanners springen ook. Dus officieel is het een wereldrecord. Maar eigenlijk wordt er in Nederland actief gesprongen. En hoe ver heb je toegesprongen? 21 meter 51. Dat was dus uh, de perfecte sprong, kunnen we zeggen? Nee, die bestaat niet, want dan hou ik op. Als ik de perfecte sprong maak, dan kan ik niet meer verder en dan, uh, dan stop ik. Tegenwoordig is mijn aanloopsnelheid hoger. Ik ben iets zwaarder geworden, dus ik kan de stok verder in het water zetten. Dus er zit een klos onder andere op een stok. En die klos, hoe verder dat je die in het water kunt zetten, hoe verder dat die al naar de andere kant staat. En dan krijg je eigenlijk dubbel krijg je dat terug. Dus alles klapte, behalve mijn aanloopsnelheid, die had nog iets hoger kunnen zijn. Is, is, vieren, is dat een topsport? Ja, dat is altijd heel tricky. Ik denk nog niet dat het een topsport is, maar wij beleven het wel als topsport. Zeker de top 8 van Friesland en de top 5, 6 van Holland... dat zijn allemaal topsporters. Die zijn er de, het hele jaar ermee bezig. We hebben een maandje rust na het seizoen en dan knallen ze er gewoon weer vol in... Je beleven het wel zo. Ja, en mijn werkgever beleeft het gelukkig ook zo. Want die, die zorgt voor, voor sportfaciliteiten. Ik, ik krijg wat tijd om te trainen. Ik krijg tijd om, om mijn wedstrijden te springen. Het is dus nog niet zo ver. Want ik hoor dat je hebt, een, je hebt een werkgever. Het is nog niet zo ver dat je enkel enkel kan vier hebt. En dat dat je leven is. Nee, het vier jeppen heeft alleen maar geld gekost dat nu toe. Ik zag gisteren uh, uh, gister Mark Tuiter nog op tv en die zegt dat hij er ook heel veel dingen uh, voor moet laten om tot zijn prestaties te komen. Geldt dat voor jou ook? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Tuurlijk laat je de dingen voor, alleen uh, um, de sport is niet heel erg breed. De mate van concurrentie is anders. Als je kijkt in, in, uh, bij Mark Tuiter, ja, die heeft zijn hele leven er echt voor moeten vechten om de prestaties te halen die hij nou gehaald heeft. Ja, dat is toch anders dan als, als, uh, als bij ons. Maar ja, zeker nou ook wat ouder word, moet ik er wel meer om denken. Ik moet meer trainen, ik moet meer om mijn voeding denken, meer op mijn gewicht letten. Je mag nog wel een borreltje drinken, s'avonds. Ja, ja, dat gebeurt ook wel, ja. En als ik nou de naam uh, Jacco de Groot zeg, wat gaat er dan door je heen? Ja, Jacco is mijn grootste uitdager. We zijn uh, samen naar Zuid-Korea geweest en, uh, en daar bleek wel dat, dat alles wat wij doen tussen elkaar is een wedstrijdje. En, dat is... en je zijn naar Zuid-Korea geweest? Waarom was dat? Dat waren een soort alternatieve Olympische Spelen uh, en dat wij daar allemaal dit soort cultuursporten werden uitgenodigd. En daar hebben we een week hebben we daar mogen vertoeven en onze sport mogen laten zien. Ja, dat was, dat was super gaaf. En daar deed je dus ook al die andere cultuursporten kon je doen. En alles was tegen Jaco een wedstrijdje. Wat waren die andere uh, cultuursporten? We hebben een heleboel uh, X-games gedaan. BMX'en, uh, skateboarden. Maar was onder andere een een of ander Chinees spelletje. Was er op, uh, op een wipwap, dan stond je elk op een kant van een wipwap. Lanceer je elkaar. Nou ja, dat was niet zo'n heel goed idee voor het 4 hebben natuurlijk. Want uh, we zijn volgens mij allebei met een enkel blessure daar vandaan gekomen. Gaat 4 hebben ooit een... Echt Olympische sport worden nee. Laten we eerst maar zijn wereldkampioenschap houden. Dat, dat krijgen we niet voor elkaar. Japan is een, zijn een aantal accommodaties gebouwd. Die gaven aan van binnen drie jaar hebben we het Nederlands record in handen. Nou, ze zijn ondertussen 15 jaar bezig en springen dan ongeveer 15 meter. Dus, dus die zijn er nog niet. En, en verder op de wereld wordt het haast niet gedaan. België had ook een, een mooie accommodatie gebouwd, maar die is weggespoeld. Want wat is er nodig? Wil een sport een Olympische sport worden? Uh, wij zitten heel dicht tegen dat atletiek verhaal aan, natuurlijk. Met onze sprint, met, met, met uh, het verspringen, het, het polstuk hoogspringen. Eigenlijk komen al die facetten daarin terug. Dus als we iets zouden willen, zouden we daarbij aan moeten sluiten. Maar ja, wat heeft een sport nodig om olympisch te worden? Dat is een, een internationaal draagvlak. En wij hebben nationaal al geen draagvlak. Dus ja, nee, dat, dat gaat hem niet worden. En is er wel eens uh, sprake geweest van een dopingschandaal in het Vierlippen, Bart? Ja, dan moet iemand onder invloed van alcohol gesprongen hebben, denk ik. Maar uh, verder zou ik het weten, nee. Nou, dat zeg ik. Wij verdienen niks met het Vierlippen, dus dan is doping te duur, denk ik. ik uh, heel veel succes, Bart. Ik kom kijken in de zomer bij de eerste wedstrijd. Wanneer is die eigenlijk? 17 mei. En waar? Buitenpost. Ook voor de luisteraars van Radio 1. Kom allemaal kijken. En uh, kom Bart Helmond aan de liggen. Een fijne dag nog het je maat steen. Ja, het viraljeppen. En polstokverspringen, zo heet het in Nederland. Ja. Want, dat weet ik toevallig, um, er zijn een paar uh, dorpjes in Nederland waar ook wordt gevieraljept. Of polstokverspringen. Linschoot is er een van, daar komt mijn neef vandaan. En die staat dan in de finale van het Nederlands kampioenschap: viraljeppen tegen negen friezen en dan één Nederlander. Oh ja. Dat zeg hoor. Okay, ik, zijn we uh, leuk? Hoor, ik... gaan een keer kijken in Friesland. Het is echt fantastisch. Fieljeb ja? is echt heel leuk. Wat ja. drinken jullie erbij daar? Uh, uh, Genever of Sinas. Oké, okay, nee, dan, dan, kom, dan kom ik langs. Voor de Genever. Uh, kwart voor vijf alweer. Anne, uh, zo ja, meteen gaat iemand vliegt. de voicemail inspreken van onze premier Mark Rutte. Over Noord-Korea, want daar gaan schandalige dingen zijn er aan de hand. Ja, Supertramp.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 Even een little bit van uh, Supertram en ik heb even op de site gekeken van Supertram, Supertram.com. Het laatste bericht is uit 2011. Oh. Toen hebben ze wel een tour aangekondigd. Maar die is voorbij en nu is er geen nieuws meer over Supertramp. Niks meer over Supertramp. Nee, maar, ja, maar de muziek die leeft voort, ook op Radio 1. ook uh, ben nu al wakker van WNL. Onthutsende berichten uit Noord-Korea... zijpelen de afgelopen dagen door in de westerse wereld. Het regime van Kim Jong-un pleegt op grote schaal misdaden tegen de menselijkheid. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker van de Universiteit van Leiden... ...spreekt vandaag de voicemail in van Mark Rutte... ...en pleit voor een actievere blik richting het Verre Oosten. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Beste minister-president Rutte. Moeders die gedwongen worden pasgeboren baby's te doden, kinderen die door honden worden verscheurd, martelingen, openbare executies, verkrachtingen, dwangarbeid. Er zijn bijna 200.000 mensen die deze onmenselijke nachtmerrie dagelijks moeten meemaken. Namelijk in de Noord-Koreaanse strafkampen. Wat kan ik daar nou aan doen, hoor ik u al zeggen. Nou, volgens mij best wel wat. We weten namelijk al allemaal al heel lang hoe erg het daar is. We zeggen er genoeg over en meestal heel boos. Maar we doen er eigenlijk niks aan. Ik stel voor dat u dat eens verandert. U gaat naar Noord-Korea en ik ga graag mee met een handelsmissie. En in plaats van al die druk op het land uit te oefenen... dat doen we al heel lang en dat heeft bijzonder weinig zin gehad... moeten we maar eens proberen er te investeren en zo wat voor het zeggen te krijgen. De boel van binnenuit proberen te veranderen met andere woorden... Dan verdienen we geld en doen we ook nog eens wat goeds. Koopman en Dominee, ideale combinatie voor een Nederlandse minister-president, toch? Een vriendelijke groet, Remco Breuker, hoogleraar cohesie die ze leiden. Remco Breuker, dus uh, sprak de voice in van onze premier Mark Rutte. Dit is Chris Berry in de work. Sjaik, Chris Berry en Perquisit op Radio 1. Tot gisteravond laat debatteerde de Tweede Kamer... over de veelbesproken en bekritiseerde participatiewet... van staatssecretaris Jetta Kleinsma. En vandaag wordt het debat voortgezet. En Kamerlid Saadet Karabulut voert het woord namens de SP. Mevrouw Karabulut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent niet blij met wat er nu op tafel ligt. Nee, nee. Um, het is een snoeiharde wet met een bezuiniging van 2 miljard op mensen met een arbeidsbeperking. Dus daar ben ik niet blij mee, nee. Heeft u gisteravond nog gaten kunnen schieten in, uh, in de wet? Um, nou ja, uh, ik heb op heel veel punten mijn zorgen, vragen ingebracht... Uh, vragen gesteld aan uh, de VVD, de Partij van de Arbeid... maar ook de gedoog uh, oppositie. Um, dus uh, ik heb mijn best gedaan. Uh, we zijn natuurlijk nog niet klaar. Uh, vandaag uh, is het debat met de staatssecretaris. De stemmingen uh, op donderdag. Maar de hoofdlijnen uh, zo van deze wet... Uh, 70.000 plekken schrappen in de sociale werkvoorziening... een sterfhuis voor de sociale werkvoorziening... jong gehandicapten massaal herkeuren... 5% korte op hun inkomen... en ook nog eens fors bezuinigen op de begeleiding. En dit alles dan over de schutting naar gemeentekieperen... dat uh, blijft vooralsnog vrees ik overeind... Ja, uh, uh, u, u bent uh, misschien wel kwaad uh, als we het zo kunnen omschrijven. Ik hoor vuur in uw stem, terwijl uh, participatiewet uh, met z'n allen de schouders onderzetten en uh, vanuit gemeenschapszin denken, dat klinkt wel eens iets wat de SP uh, voor zou kunnen zijn. Ja, zeker. Uh, het doel, en, en, en deze naam, dat klinkt natuurlijk uh, prachtig, participeren. En uh, de doelstelling van de wet is ook mensen gelijke kansen bieden... en mensen met een arbeidsbeperking ook. Maar het middel en het effect is juist het tegenovergestelde. Dat is namelijk uitsluiting en discriminatie, uh, uh, armoede en werkloosheid. Waarom? Een aantal punten uh, moeten arbeidsbeperkingen, mensen met een arbeidshandicap. Uh, die moeten een CO inleveren. Uh, echte bestaande baantjes die worden allemaal geschrapt. En daarvoor in de plaats moet een deel onder het wettelijk minimumloon uh, werken. Maar belangrijker nog, de ondersteuning en de begeleiding die zij nodig hebben, die komt ook te verdwijnen. Dus dan kun je wel een mooi label opplakken. Maar in die end staan niet de mensen en uh, hun uh, uh, mogelijkheden om te participeren voorop. Maar die bezuiniging van 2 miljard. Halen ze die weg, dan kunnen we beginnen met inderdaad stappen te zetten naar het wegnemen van een aantal obstakels wat, wat die ongelijke kansen nu maakt. Ja. Maar dat is helaas niet het geval. Ja. Was u vanmorgen wel blij met het nieuws dat D66-Kamerlid Steven van Wijenberg de studieregeling voor jong, jonge gehandicapten binnen heeft gehaald? Zeker, dat was uh, nou ja, nog, nog een dingetje zeg maar, achteraf wat D66 uh, heeft gekregen. Dat was ook een, uh, zou anders ook een voorstel van mij geweest zijn. Dus natuurlijk uh, uh, met iedere verslechtering die we kunnen tegenhouden... Uh, want het idee was om die studieregelingen af te schaffen, zijn wij blij, zeker. Ja. Uh, uh, uh, dus er uh, staat een heleboel op stapel. Uh, de wet daar bent u gezegd, niet blij mee. Ik uh, kan me ook voorstellen dat u uh, als SP-Kamerlid denkt, ja, waar moeten we nog beginnen als we gaan schieten op deze wet? Nou, ik uh, maak er zich geen zorgen. Ik heb vorige week met een ander onderdeel uh, van deze wet... Uh, heb ik al, uh, uh, ik geloof, iets van veertien wijzigingsvoorstellen ingediend... Uh, en uh, ik heb nu ook een aantal voorstellen in de maak. Uh, bijvoorbeeld om de bestaande banen uh, niet, uh, en de sociale werkvoorziening om die gewoon intact te houden. En vervolgens ervoor uh, te zorgen dat er meer banen bij komen. Uh, en dan pas te kijken of dat we banen te veel hebben. We hebben nu 500.000 uh, werklozen. Uh, met een arbeidsbeperking. We hebben nog veel meer werklozen, maar 500.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En dan zegt het kabinet, ja, dit jaar willen wij uh, 5000 banen realiseren. Want dat hebben we afgesproken met werkgevers. Maar ondertussen gaan ze 70.000 uh, plekken weg. Nou ja, dat schiet gewoon niet op. Nou, die 70.000 plekken kosten natuurlijk wel geld. Waar moet het geld uh, dan vandaan komen als u die banen wilt houden? Nou ja, die, eh, ik heb dat in het debat ook gezegd. Dat is nog geen 1 hè? Die sociale eh, werkvoorziening is nog geen 1 van de uitgaven van de rijksbegroting. Ik denk dat heel veel Nederlanders het daarvoor no over hebben. Wat we zouden kunnen doen eh, is bijvoorbeeld het halen bij fraudebestrijding. Eh, fraudebestrijding, ja, daar kun je miljoenen weghalen. En dan hoef je het niet weg te halen bij de mensen die nu fatsoenlijke banen met inkomens hebben. Ja, u zegt 1 van de rijksbegroting, dat is niet veel. Maar dan hebben we het toch al snel over. Hoeveel geld? 650 miljoen uh, uh, dus dat valt voor wat je er terugkrijgt, namelijk een gelijke positie. Uh, mensen die naar vermogen werken, uh, toch een cao loon en een pensioenopbouw, uh, krijg je daar heel veel beschaving voor terug. Ja, ja maar uh, het is dus maar zeer de vraag of u dat er uh, vandaag nog doorheen gaat krijgen. De voorstellen liggen wel op tafel, maar uh, is Jetta Kleins maar bereid te luisteren, denkt u? Nou, Jette Kleinsma, die, die, die was natuurlijk, stond met mij altijd op de barricades. Ja, hè, voordat ze staatssecretaris. Ja, voordat de staatssecretaris werd. En, en ze, ze noemde ook verdorie, zei ze. Ze snappen het niet. En die, die, dit zijn snoeiharde rechtse wetten. Nou, je, je herkent andere, haar bijna niet meer terug. Dat, uh, nee, ik ze heeft een totale metamorfose uh, ondergaan. Of het was haar toen niet menens. Uh, in ieder geval uh, zal ik haar daar uh, wel mee confronteren. Um, zij heeft haar handtekening gezet onder die bezuiniging... maar ik weet dat er heel veel mensen in het land hier absoluut niet blij mee zijn. Dus de afrekening, als zij hiermee doorgaat, zal volgen. Ja, uh, en die afrekening die komt misschien vandaag wel. Uh, er wordt in ieder geval over gepraat in Den Haag, mevrouw Karaboulou. Dank u wel. Graag gedaan. Er wordt een hoop gepraat, want dit is Radio 1, ook om één minuut voor vijf wordt er een hoop gepraat. Uh, na vijf gaan we gewoon weer verder, uh, Anne. Ja, zeker. Dan gaan we het vooral hebben over Europa. Er is een hoop te doen in Europa. Altijd veel te doen. En wij hebben een europa deskundige uitgenodigd in de studio. Bart van Hork. Volgens mij komt hij bijna binnen. Dat is wel handig. Ja, we want niet. na het nieuws van vijf uur is hij te gast. We gaan het hebben over de verkiezingen. We gaan het hebben over de uitspraken over Turkije van Frans Timmermans. En natuurlijk de rol van Jeroen Dijsselbloem. En er is meer te doen. Uh, Nederlandse snowboarders gaan die voor nieuwe oranje medailles zorgen op de Olympische Winterspelen. En gemeentes die zelf de teelt en verkoop van uh, wiet willen gedogen. De Tweede Kamer praat er vandaag over. Uh, maar uh, uh, ja, ja. Uh, Fred Teve die heeft er nog niet zo'n zin in. Nee, en die vooropstel. Ook niet. Um, ik zou zeggen, als je toch uh, wakker bent, blijf dan lekker luisteren. Dit is nu al wakker op Radio 1. Tot zometeen.